Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Britse media zeggen dat de gevonden brokstrukken vlakbij de Titanic... inderdaad van de vermiste duikboot zijn. Met die mini-onderzeeer, de Titan, is al sinds zondag geen contact meer. De BBC zegt dat een frame en de achterklep van de Titan zijn gevonden. Dat hebben ze gehoord van een duikexpert die vrienden is... met twee van de vermiste mensen aan boord. En er wordt verwacht dat zij en de drie andere inzittenden zijn omgekomen. Ja, Het was wachten op het moment, maar aan het begin van de avond kwam dan dat bericht dat Dennis Wiersma is opgestapt. Dat doet hij naar klachten over zijn gedrag, dat veel mensen grensoverschrijdend vonden. De onderwijsminister maakte zijn opstappen zelf op Twitter bekend, vertelt verslaggever Lars Scheerts. Met pijn in het hart laat hij weten op Twitter stop ik als minister van Onderwijs. En hij wil alle lieve mensen die hij heeft ontmoet in de afgelopen tijd heel erg bedanken. Nou, ik vraag me af of al die lieve mensen inderdaad zo blij waren om hem te ontmoeten. Want de reden waarom hij natuurlijk aftreedt is omdat er meer... Meerdere verhalen naar boven zijn gekomen over horkerig en intimiderend gedrag van de minister. En eigenlijk het laatste zetje werd deze week gegeven. Biesma was op werkbezoek en ook daar ging hij weer tekeer. Premier Rutte noemt het spijtig dat zijn VVD-collega opstapt, maar zegt respect te hebben voor dat besluit. De verdachte van de dodelijke steekpartij in een Albert Heijn in Den Haag werd, omdat het te duur was, niet in een tbs-kliniek in Nederland opgenomen. Dat schrijft persbureau ANP, dat stukken van de rechtbank op Curaçao heeft ingezien. Want daar wilden ze hem niet behandelen, omdat ze hem te gevaarlijk vonden. Bij de steekpartij kwam een medewerkster van de Albert Heijn om het leven. En leerlingen van de middelbare school in Utrecht hoeven niet meer naar de super om hun statiegeld op flesjes en blikjes terug te krijgen. Want in hun aula bij het Leidse Rijncollege staat nu zo'n inleverautomaat. Nou, je moet je flesje of je blikje doe je in het apparaat. En nou, dan mag je zelf kiezen of je het geld terugkrijgt of Ik Kan het op met een tikje via je camera doen. Krijgt u gelijk 15 cent of doet u aan het aan een goede doel? Ja, geen gedoe met bonnetjes ook, want het geld krijgen ze meteen gestort. En het is de eerste school in Nederland met zo'n inleverautomaat. En als het een succes wordt, dan komt hij op meer scholen te staan. Het weer de komende uren vooral in het oosten van het land nog regen. Later vanavond droogt het op. En morgen afwisselend bewolkt en een zonnetje. En dan een graad of 25. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzondere redenen te melden en tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Itu. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. een is Zom. de zomerhit. Zom. Dit is de zomer van ZFM met nu Alternative FM.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 ze. Blanco. Die kennen we nog uh, in een vorig leven uh, met de drie js En tegenwoordig produceert hij. En af en toe uh, kruipt hij zelf ook, want hij is uh, hoofdzakelijk toch ook muzikant. En hij is in theatertournee uh, bezig met The Talking Heads. Want dat uh, repertoire dat laat hij horen in de theaters. En dit was samen met Mich. En wie is Mich? Dat is Michel Tuyp Voor de mensen die dat niet helemaal weten, van twee weken terug.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 Zijn er nog meer uh, die ook hun vinger hebben opgestoken? Het is uh, de eerste uh, radio... Uh Kijk aan! ...show die we de doen. Doetje. Kijk aan! Ja, ja, ja, dus, uh, ja, dus we zijn uh, er ja. tijd bij eigenlijk. In dat ofte. Ja, precies. <lacht> <lacht> um, uh, dus ja, de EP-release-show. Wa Waar was die eigenlijk dan? Patronaat. Patronaat. Café? Uh, ja, het is Haal 3. 3. Uh, ja, dus ja, ja, dat is het, het café. café ja. Ja. Ja. Um, ja, ik zeg altijd het Patronaat Café, maar het is stage 3 tegenwoordig...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 Behoorlijk. Op een goede plek. <laughs> ja, maar, ja, ja, hij is hier uh, al twee keer geweest. Dus, ja, uh, Dus we moeten, we moeten hem geloof ik weer uit gaan nodigen. Ergens. Ik zou hem doen. Het dus... is altijd pret, toch? Uh, uh, uh, uh, ja, hij is een enorm liefhebber van uh, Chaco, Wouter <laughs> ja, Ik heb uh, hem samen nog een keer met hem gezien. Uh, ben ik daarin geweest. Dat, oh ja, ben, je, ben je met hem op pad geweest de laatste wezen? keer? Uh. Ja, sorry, het was 14 of zo. Dus huh. dat uh, moet ik even graven. <laughs> <laughs> maar um, ja, als we het dan toch even over Chaco en Wouter Plantijd hebben. Uh, ken je die muziek of niet?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 Bas op de keyboard ook. Ja. het uh, uh, ja. elkaar niet. Bas en uh, keyboard. En, en, en, ja, keyboard <laughs> nee, nee, Ik bedoel, uh, heb je dan, uh, kan je dat uh, moeiteloos uh, van het ene uh, instrument overgaan uh, als een ander nummer? Uh, ja, ja. Dat lukt wel. Dat lukt wel. Hij is ze beschijden, maar het gaat hartstikke goed, hoor. Nog even over jullie muzikale achtergrond. we, ja. ja, ja. Scholen jullie daarin? Zitten jullie ergens op een, in Holland? Een conservatorium halen? Zo wordt die ook genoemd? Ja, ik heb uh, net de jazzopleiding in Amsterdam afgerond. Ah. Uh, voor basgitaar. Is dat dan dat, het uh, conservatorium van Amsterdam? Ja. Een zeer gerenommeerde opleiding, ja. Dus sorry? Een zeer gerenommeerde opleiding. Ja, daar dus ben ik hartstikke trots op, natuurlijk. <laughs> uh, uh, yeah. uh, er zijn hier ook uh, jazzgeschoolde mensen hier ook, uh, geweest, hoor. Dus... Uh, uh -huh. Ik geloof, uh, samen met uh, Lucas Rens, zegt jullie dat wat? Want uh, die, uh, die, die heeft meegedaan aan uh, de Rob Dat wordt Simon Zwartkruis ah, okay. zwart heet hij, geloof ik. Die, uh, die, uh, die heeft ook een jazz-achtergrond. Cool. Dus, dus ik uh, zou zeggen, ga eens met hem praten. Denk ik, want, want misschien dat jullie nog wel aardig wat, uh, wat gegevens uit kunnen winnen. <laughs> oeh, Hoe zit oeh, het uh, ja. met de andere drie heren? Hoe, uh, wat hebben jullie uh, eraan gedaan? Ja, ik heb toevallig... Uh...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 Oh, de, de, en daarna moest ik weer een beetje dimmen. Dus dat ja, uh, ga je hier niet zien, denk uh, ik. Uh. Niet, niet hier. Nee, nee, want, uh, nee, nee, dat weten we. Marcus en ik, maar al te goed. We hebben hier ooit nog eens een keer Baptisten gehad. Die dachten dat ze echt in de Amsterdam Arena aan het uh, spelen waren. Ja, we dus, die dat... Johan Cruijff Arena <laughs> het tegenwoordig. Maar, goed. maar dat, is, uh, dat was uh, nou niet echt een... Uh, nou, gelukkig een, heb je een uh, koptelefoon op. Ja. Dat, nou, uh, ah,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 En dat is Baker Milanoir... met uh, hun single die ze vorige week hebben uitgebracht. Uh, dat nummer dat heet The Night. Snel het op limiet of net daarboven ook met vochtig weer Wil mijn moeder 10 kan geven meer de 100 keer En ik heb het geprobeerd al meer de 100 keer ja, De batchen die verdelen we, zeg wat ga je regelen Is money op de beat, laat me vliegen dan kom maar breken het De hash blond en de cocaïne lijkt bleek Lieve moeder brook, je kan toch zien dat ik mijn tijd neem Je praat veel en je kijkt vreemd, Mannen blijven slippassen, zien dat ik het ijs breek Ik zit liever op het strandje met de ijsteek en kom ik hier wel uit, en ik alleen heb de tijd, Ik kan het niet in de straat. Al net Ik hoor die money pas, net codeine. Maar ze gaan niet met je zijn, zit als je niks voor die. Als ik er niet in mijn ogen zien Al die mannen worden jealous, als ik iets fout Ik hoor die money pas, net codeine. Maar ze gaan niet met je zijn, als je niks voor die. Zie ze kijker als de wenshaastigheid komt Die vindt wie mag jou, zocht alleen een beetje rijkdom Alles gaat te snel, dit jong van net is alweer vijfdom M'n Jammer vijf thuis, z'n blijven wanneer die vrijkom Zij dat ik transform, maar ik ben geen pop-upie OG's, hoe je die, kom me pokus op, dit is als ik mijn gedachten ben die stress verlies, stress de mijn enemies. Van is zijn depressief Vroeger had ik niks en had ik lomp nu heb ik om de drinks pakken, laat me combineren Die die heeft geen leensins, laat me corrigeren, ik heb die bitch ook maar gelaten, zou ik niet masseren Nu word ik pakken met de Red Bull en zijn broodje. broodje. Dus slaap ik ben kapot, ik leg mijn geloof. Ik gooi je hartje in de lucht, voor die je mij gelooft, ook in middelvinger, wil je knoeien hier in mijn vermogen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 we hebben ze al eens eerder in de uitzending gehad. Agnes Lozenstraat, de dame die de vocalen, de leading vocals voor de rekening neemt. Die was al hier eerder in de uitzending te horen. Vorige week hebben we Marie van der Zalm in het zonnetje gezet. En Marie van der Zalm is hoofdredacteur bij 3 voor 12 Noord-Holland. En zij kan zelf ook het een en ander doen op het muziekgebied. En het goede nieuws is, want ze had een beste pittig ongeluk gehad.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 of oxygen makes my head feel light And if you listen to a stars Maybe you can feel their warmth too But what's there hiding on the other side of the moon? Someone else that listens Another star that listens Ship to get away from mine. Don't cry. I can't help it. It's just the way she shines, just the way she shines. Yeah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 Come and you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 even gekost terwijl ik de nieuwe single vandaag heb gehoord en ik denk nou dat is een redelijk beschaafd indie bandje nee niks van dit alles een beetje alternative rock is het zelfs um, early in july en waarom draai ik dit dat heeft alles te maken met een van de bandleden want er zit namelijk zelfs een link met een zandvoortse muzikant ja zo kan het lopen uh, want een van de bandleden is de bassisten van de band dat is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 De hoofdstad is toch Amsterdam? Ja, dat is de ja, hoofdstad dat van niet. Nederland. Dat maar uh, het is... Uh, ja, al een instinker. Ja, dat is een instinker. Ja. Die, hoe, hoe goed waren jullie eigenlijk uh, op, uh, met, uh, met school? Topografie op dat was Topografie. een van mijn mindere punten. Want ja. dan, dan moest je echt daadwerkelijk voor leren. En dat, dat ging uh. mij nooit goed af. Dat ze onthouden en zo. Dat, ja. het niet, was, uh, het, was het scho uh, school sax? Zoiets? Uh, ja, ik doe er wel heel stoer. Maar <laughs> ik was een ja. euh, echt, een, echt, een, echt een zieke nerd, denk ik. <laughs>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 ik weet niet, dus Tim, Beb en ik spelen al echt sinds het begin van de middelbare school samen. Ja. Uh, we hebben ook gespeeld met uh, de zoon van de burgemeester van Zandvoort. Hartstikke dat Hartstikke leuk. Is, dat is ook de jongste zoon van de familie die, uh, Molenburg. Ja, klopt inderdaad. Hoe heet uh, deze? Hij heet Rutger. Rutger? Ah, ja, ja oké. Okay. Zou dus naar Rutger. Ja, hij, <laughs> zal <laughs> ja, hij zal gewoon meeluisteren. Ja, misschien zit hij wel mee te luisteren. Uh, ja, wellicht wel.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 We zijn was hem in Bos. Eh, Vorige week was hij hier om het een en ander te laten horen. Volgens mij heeft hij dit nummer niet eh, laten horen tijdens de live sessie Laat Me Dansen. Ze komen uit Den Haag. Vorige week trouwens ook best een behoorlijk Haags eh, verhaal hier in eh, dit programma. Want eh, er zaten nog meer dingen in. I Am Lotus, maar dat had eh, te maken met eh, Sebastiaan Openhaard. Want die eh, maakt deel uit van de begeleidingsband van Inbos.